Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Snorfietsers mogen nog tot eind dit jaar met wapperende haren rondrijden. Echt verstandig is dat niet, vinden artsen en de Tweede Kamer. En daarom komt er een helmplicht. Die zou eigenlijk morgen ingaan, maar dat wordt nu 1 januari. Scheelt voor deze jongen toch nog even? Ik vind het wel irritant om een helm te dragen. Want de zomer komt eraan en dan wil je er toch goed uitzien. Ik ben ook kapster in opleiding, dus uh, ja, tuurlijk natuurlijk je dat je goed blijft zitten. Maar ja, het is toch voor je veiligheid. En morgen veranderden er wel allerlei andere dingen. Rookmelders zijn verplicht op elke verdieping van je huis. E-sigaretten met een smaakje zijn verboden. En influencers moeten zich aan strengere reclame regels. Er moeten meer sociale huurwoningen komen en corporaties moeten de huren verlagen voor mensen met een minimuminkomen. Daarover hebben ze afspraken gemaakt met gemeenten, provincies en het Rijk. Het is ook de bedoeling dat veel huurhuizen worden verduurzaamd. Kan allemaal doordat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, daardoor is er meer geld over. Britse voetbalfans kunnen voortaan ook een stadionverbod krijgen als ze zich online misdragen. Vorig jaar bijvoorbeeld kregen drie Britse spelers racistische berichten op Insta en Twitter nadat ze penalties misten in de EK-finale. Supporters die online tekeer gaan kunnen voor de rechter komen en dus ook een stadionverbod krijgen. ...en een rel in Indonesië door een grote horecaketen daar. Het bedrijf Holy Wings besloot om gratis gin weg te geven... ...aan klanten die Maria of Mohammed heten. Het Wat bedoeld als marketingstunt, maar dat pakt niet echt lekker uit... ...vertelt correspondent Mustafa Margadi. Voor de islamitische gemeenschap, veruit de meerderheid in Indonesië... ...schoot dit uh, ja, bijna letterlijk in het verkeerde keelgat... ...dat mensen die Mohammed heten gratis alcohol werd aangeboden. Alcohol is haram, zeggen ze... Verboden. De managers van het bedrijf zijn nogal geschrokken en schuiven de schuld in de schoenen van het social media team. Voorlopig zijn twaalf Holy Wing, Wings bars en restaurants dicht. Zes medewerkers zijn aangeklaagd voor godslastering. Het weer langs de kusten gaat of 22, in het oosten 28. Maar zonnig blijft het niet. De komende uren komen er buien aan. Het kan flink gaan plensen met in het oosten en noordoosten later ook kans op wat onweersbuien. Morgen kan er ook een buitje vallen, maar er is ook veel zon bij 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Why we got the same taste for the finer things Brand new nigga with the same routine Now we got me on a leash cause we said no strings You know I'm cool with that So the pussy you ain't get sued for that Wonder what a nigga might do for that I could be a shocker with a roof, is sad Eddie in the bins when that roof go back They don't wanna see us get too okay I just got a feeling that we might be friends For a long, long time, you're mind, And you know I like you for that I like you, I do in I like you, I do, I hit you in a lane, can you fit me in your planes, I like you, I do. We went out little friends and we woke up in Japan, I like you.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 Mia, io sto pensando a te, a te che forse stai sentendo me sul damanzale di un tramonto, non foschino.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 Bye-bye Wish you the best But most of all I wish That I could love you less Well maybe you're Jouw keuze ZFM. Eyes are stopping to keep that traffic stopping. The red light but it's shocking. It's hooked me to. She's the beauty, a dark and a Gucci. The Working man a photo, need a photo If you wanna know Then you gotta go Wow, by the hungry and the hateful Saniard bangles sanctified in jangles Colored beats and bangles to the make for all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 Je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de cram Ja die, laat zien, hoe en blief Oh die, shit ouwe Dat is de tenminste niet Maar goed, ik zie je binnen is goed, terwijl ik vast binnen vind Kijk ons nou, we zijn weer terug bijna. We lijken wel weer 18 jaar Nu snap ik waarom De is afgeknapt Kijk ons nou, we zijn weer terug bijna. Het mooiste meisje van de bij een ander Maar tussen ons is er iets veranderd. Hey. Hey. Hey. Hey. Tussen ons is er iets veranderd. Hey, brief, schijn we niet de tikkie te aan Nee, joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaag Je hebt gelijk, maar. Dit is het mooiste wat er is. Hé, hey, maar heb jij nou het nummer van die blonde fixed? Nog niet. Nog niet? Maar wel van die shit, ouwe. Dat zoekt de ja, meeste niet. Maar goed, ik ga weer naar binnen vliegen. Is goed, dan haal ik weer 20 weer. Kijk ons naam, nou, we zijn weer terug bij jou. We lijken wel weer als jaar. Nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons naam, nou, we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij je ander, maar tussen ons is er niets te harden. Maar tussen ons is er iets te harden. We zijn nog steeds gewoon hetzelfde de. De. en we gaan op nergens.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 the world go round. 9. Nee, ge... Can't you see?